Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Ierland zijn de stembureaus geopend. Meer dan 3 miljoen Ieren kunnen stemmen over de Ierse grondwet... waarin nu staat dat abortus alleen mag als het leven van de moeder in gevaar is. Als de meerderheid van de kiezers tegen de wet stemt... komt de regering met nieuwe abortusregels. Dan mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. De eerste resultaten van het referendum worden morgenavond verwacht. In de peilingen is er sprake van een nek-a-nek-race. Ongeveer 27.000 klanten van ING, SNS, RegioBank en BLG Wonen... krijgen de komende dagen een compensatie. Vanwege te veel betaalde boeterenten in het verleden... krijgen sommige mensen wel meer dan 1000 euro terug. Het gaat om klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost... op hun hypotheek of de hypotheek hebben aangepast. Banken brachten daarvoor boeterenten in rekening, maar die was vaak te hoog... zei de autoriteit Financiële Markten eerder dit jaar. Bij een bomaanslag in een restaurant in Canada zijn zeker 15 mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Volgens de politie brachten twee mannen een bom tot ontploffing. Daarna zijn ze gevlucht. Over hun identiteit is nog niets bekend. De bomaanslag was in een Indiaas restaurant in een stad in de buurt van Toronto. Een aantal scholen in Suriname blijft vandaag dicht na een dreigement op sociale media over aanslagen. Daarin wordt de vrijlating geëist van twee Nederlandse terreurverdachten... die sinds juli vorig jaar in het land vastzitten. De twee worden door justitie gezien als ronselaars voor IS... en zouden van plan geweest zijn om aanslagen te plegen. Het weer nog in het noorden, nog een enkele bui, verder volop zon... maar later opnieuw kans op een bui, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt 23 tot 26 graden. Het weekend wordt droog en zomers. Morgen kan het 29 graden worden, zondag ietsje minder warm.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 Ik kan wel zeggen, hele goede morgen. Je hey, luistert naar The Boys, Back in Town. In charre, hele goede morgen. Goedemorgen. Joh. Hey, goedemorgen. Ja. En, uh, ja, de de opening is toen uh, Will Ontluikinga. Will. Dit, ja, Wim ja. Ontluikinga. Heel toch? goed, dat is hem. Ja. Wim Wim Ontluikinga. Wim, Wim, ja. Ja, jij, jij hebt het over Wil. Ja, maar dat is hij... zijn zus natuurlijk, hè, Wil. Wil, ja. Ja. ja. Maar ik heb het over Wim. Oh, zijn broer. Nee, dat ben jij. Dat ben ik. Ja, dat nee, ik. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat een leuke tune weer, Wim. Ja, veel leuk. Ja, ik vind, ik vind ook altijd weer wat origineels om, om te starten, hè? Ja, ik, uh, ik, ik, ik doe ook. Maar wat. We, gaan, uh, we gaan van alles om elkaar gooien vandaag, Want ja, wat, uh, wat krijgen we vandaag eigenlijk allemaal? Uh? Nou, volgens mij ook wel muziek, toch? Daar ga ik vanuit. Dat je daar ook wel zegt van... Nou, we draaien ook wel een plaatje af en toe, toch? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik, ik ga eens even kijken wat ik al klaar staan voor jou, is dat goed? Ja, heb je wat klaar staan voor me? Mm. Koffie ook, hè? Ja. Oh, heerlijk, luisteraar. Lekker, Lekker bakkie. Baby, I know it's hard for you, my baby. Because it's hard for me, my baby. And the darkest hour is just before dawn.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 to do especially dedicated to the one I love, de mamas and the papas and nou, en de papas. dat is toch uh, Cash Elliot, heet zij toch? Ja, heel goed voor jou. Ja. ja, in één keer goed. Mag ik het door voor de duizend euro uh, Ja, probeer eens, probeer eens. De mamas en de papas, ja. die ken ik natuurlijk met name voornamelijk van Monday, Monday, toch? En, uh, ja, waar, waar zat die droom ook alweer? In California, hè? California Dreaming. Ja, dat is hem ook, hè? En, uh, I Call Your Name. Heel goed. Dat deed ik net al, hè? Ik zeg, ja. Wim... Wim uh, Wim Luikinga, Wim Willem, Old ja. Luikinga. Luikinga, Luikinga, jongetje, wat doe je daar? Ja, yeah. precies. Maar, maar ja. Ja, ben jij fan van, van muziek uit de zestiger jaren, Willem? Of, of ben je toch meer georiënteerd op een latere eh, eh, decennia? Of nou, nee, nee, nee, nee. Ik ben uh, helemaal, uh, helemaal gek van, uh, van, van de jaren zestig. En ik heb toen ook uh, nog niet eens zo heel lang geleden, dus een week of twee geleden, een jaren zestig uitzending gedaan. En, ja. Het en het sloeg aan en ik vind het ook lekker. Want het, het, ik, sloeg aan, aan, het sloeg aan, Willem. Ja, Wel maar een je... beetje ABN praten. Hè, oh, natuurlijk. sorry. neem me niet kwalijk, hè? Ja, ganse, ja. Nou, Nee, maar uh, ja, 60 muziek, ik vind, het, uh, ik vind het heel erg leuk. En het is uh, vanaf het begin, zeg maar zelfs een klein stukje, eind jaren 50. Ja. Uh, de Bill Haley-tijd en zo. Ja, en, ja. Uh, ik hoor jou overigens weinig muziek van de Beatles draaien. Ja, dat kan kloppen. Maar later in de uitzending hebben we wel muziek van de Beatles. En ja. dat is niet... Nee, maar waarom komt... En dan moet je meteen ook met de billen bloot. Hoe komt ja. dat? Hoe komt dat? Vertel. Ik, ik ben meer van de Rolling Stones. Je bent meer van de Rolling Stones? Ja, ja maar dan weet ik zeker die. Maar dan, moet je, die ook, dan die, moet je ook geen mamas en papas draaien. want die hebben ook niks met de Rolling Stones natuurlijk. Want ja, zeker, uh, ja, zeker. Cass, Cass Elliot, ik heb het gelezen. Ja, ja. Is niet de moeder van uh, Mick Jagger. Nee, dat nee, kan je nee, Ritje, blijf, he, je moet wel goed lezen. Ja. Je hebt natuurlijk het blad gelezen. Wat, bij, wat altijd bij de dameskapper ligt. Oh, dat heb uh, Ja. Hoe, hoe weet jij nou dat ik bij de dameskapper kom? Ze hebben me gebeld. Oh, ja. <laughs> maar, ehm. Um, wat, wat gaan we eigenlijk doen, vrolijke vriend? Want, ja, nou, wij gaan, name, wij gaan met name genieten van een, een heerlijke twee uur... Uh, oh lekkere, gouden, oude... Uh, Lekker, een, een beetje slap... Een beetje slap, oude, muziek. Oude muziek, ja. muziek, ja. Ja. En uh, ja. komt haar hem nog ook langs, weet je dat? Ik weet het niet, nou, ik weet het niet, want hij, was een beetje zijn wie, moeder of zo? Nou, we, ja, dan wou ik net vertellen. Weet je, ja. wie, ik zag wandelen in het dorp hier. Ja? In de kerkstraat liep ze, dus uh, van, van, van boven naar beneden. Want van beneden naar boven... Nee, dat moet je niet willen, geloof ik. Ja, maar dat, dat, de, de dat moeder, redt ze niet meer. Ja, de moeder van? De moeder van Zet die, ja. die dame met die twee uh, biebelenbondse beentjes, zeg maar? Ja, ja, ja, ja. Het is een heel aardig mens hoor, maar een beetje onzeker en zo. Oh. Ja, het heeft ook te maken natuurlijk met, met haar kinderen. Hè? Want ze hebben meerdere kinderen die dus uh, anders denkend zijn, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Nou, misschien moet je de ja. om misschien is uitnodigen. Misschien, ja, nou, nou, misschien komt uit. ze mee met Harem. want ik zag Harem ook wandelen. Ja. En um, die zei dus dat hij nog zou komen bij ons. En, en nou kijk, als hij uh, zijn moeder uh, vanochtend uh, uh, wil onderhouden... Ja. Uh, dan neemt hij ze misschien mee naar de studio. Dus dat zou ja. heel leuk. Ik vind dus, het wel dus, leuk om met ja, kennis dus, te dus maken. Leuk. Wat is dat nou voor mensen? Hoe, hoe ervaart zo'n mens dat nou om zo'n zoon te hebben ook? Hè? Dus, ja. ja. Toch? Ja, nee, maar zo, ik, is, het, zo is het wel. En, uh, en ik, ja, ik, ik weet het niet. probeerde maar te bellen. En, uh, we gaan het wel zien. Want ik, ik heb ook zoiets gezien. De flyer, die deze week weer uitgekomen... Max, Max Verstappen stond erop... Ja, Max. Ja, ja, ja, ja ja die, die blijft in de race bij ons hè, die blijft in de race die ja, blijft ja, ja. in de race Sandvoort, Sandvoort, trots ja, ze. ja. Uh, ik heb zelf nu uh, dat is een serieuze kijk ik heb ik heb hielspoor je dat hielspoor ja dat is pijn onder je voet als je te veel hebt gelopen ongetraind zeg maar hè, als je bijvoorbeeld ja. aan de aan vierdaagse in Nijmegen meedoet en je gaat ja. meteen uh, loop je, loop je 40 kilometer en, en je, je hebt geen meter getraind ja dan, uh, dan heb je niet alleen hielspoor dan uh, spoor je helemaal niet spoor je helemaal niet je echt op maar maar hielspoor te staan heel, zeg maar hielspoor is een, een hele Pijnlijk, uh, uh, ja, maar waarom vertel ik dat? Ik omdat, weet het niet. omdat ik dus ook niet uh, in staat ben om uh, ja, ver te stappen, verstappen, stappen. Ja, dus oh. ik, ik kon helemaal niet naar Max toe in, uh, in dit weekend. Ik voel weer die diepe psychische moeite komen die nauwelijks te onderdrukken is. Ik wist gewoon dat ik komt kon de... niet verstappen. Nee, ik zet me gewoon een stukje muziek op, want anders raak ik het spoor bijsta. Ja, bijster, dat is met die treinen en zo, hè? Toch? Ja! <laughs> Ik hoorde dat jouw wifi eruit gevallen is. Hoor ik dat nou? Hoor ik dat wie? nou goed? Wie? Je wifi? Wie? Je vrouwtje, je wifi? Oh, wie? Ja. <laughs> een wifi, ja. Oh, wie? Nou ja, goed. Vier is, hey, is even naar de wc, denk ik. Want, uh, uh, uh, uh, ik heb geen beeld. Je hebt geen beeld? Ik, ja, ik heb jou wel een beeld. Ja, maar, maar ik heb op mijn scherm heb ik geen beeld. Oh? Nou, dat maakt niet uit. Ik ben ook geen beeldhouwer, dus uh, ik hoef ook geen beeld. Nee, dat is. Nee, ik is, is vind het de wel een beeldige de... uitzending, hoor, dit ook weer. Ja, vind je dat? Ja. Hé, Willem? Ja. Eh, uh, ja, je had het net, net uh, heb je, wat, heb je daarom je bloemetje aangetrokken? Want de, je zit helemaal in de Flower Power, joh? Ja, ik zit echt helemaal in de Flower Power. En, en ik weet niet, uh, ik weet niet hoe het kan. Maar goed, we, het is allerlei muziek. Het ja. is niet alleen de jaren zestig, want het is ook, het is ook, uh... Nee, maar volgens mij heeft het ook met de temperatuur te maken. Want, uh, daar in Californië, waar, waar hebben uh, we San Francisco, hè, toch? Dit was San Francisco, ja. ja, ja, ja, ja. Da, daar, daar, daar, uh, toen, toen, to die, uh, die happening was, uh, daar in Californië en iedereen zomaar lekker. Houtstuk. Ja. Houtstuk. Ja. houtstuk. Ja. Uh, wo wo <laughs> <Ja. laughs> is zo jammer. Ja, dat zijn we ook in de Haarlemmerhout. Uh, in de Haarlemmerhout, ja. Hout, ja, hout ja we we dachten van in de houtgang in Den Haag. In ook, Den Haag, hè? Ook. Ja. Ook, maar, maar daar dus. En, en dan was het natuurlijk ook een temperatuurtje. Dat je zegt van. Ja, dan kun je lekker gewoon in je, in je blootje. Gewoon uh, nou, op het gras. En ik dan heb dan... daar gelopen in mijn gebodiepainted suit. Ja. En kreeg we een buitje rerend. En toen merkte ik eigenlijk dat ik dus een beetje belazerd was. Want het was waterverf. Echt waar? Ja, maar dat gaf niet. Dat maakt helemaal niet uit. Niemand die zegt, ik zet aan de andere kant van de heuvel namelijk. Maar luisteraars, ik moet eerlijk toegeven... die bloemetjesjurk, die staat Willem zo charmant. Jongen. Ja. Dat is echt, dat zal Harm ook wel leuk vinden. Oh mijn god, ik trek me gewoon wat anders <laughs> aan, denk ik. Ja, dat zou ik maar doen. <laughs>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 Ja, ja, wat is het nou? Wat is het nou? Denk je de microfoon schuifjes gaan open en zo. En, uh, ja, ik hoor hem niet. Druk eens op dat, op, dat, op dat rode knopje daar in de in de, in de oh, oh, uh, Er zit bovenaan zo'n rood knopje, Wim daar. Een rood knopje. Ja. Druk hem eens even met je dikke ja, Doet hij het nou nog niet? Ja, mag geweldig. Nou, deze schuiven, die, die krijg jij dan uh, toegewezen, zeg Wat een maar. techneut ben ik ook, hè. Jongen, jij bent jij bent En je, bent, je was al paranormaal onbeschoft, dat was je al. Dat ben ik ook. Dat ben je ook, ja, ja. Want ja, ja, je hebt er een heldere kijk op en zo. En, uh... Ik, uh, ik heb 27 blikken hero gekocht. Ja, al? Oh? Dopertjes, in verband met blik op de toekomst. Ja, en toen? <tus> Uh, die toekomst die ziet er uh, voor mij wel eens een beetje somber uit. Dan denk ik van ja, als we nou maar weer niet een WO3 krijgen... oftewel een Wereldoorlog 3... Nee, die dan niet. heb ik in ieder geval die blikken doorwerkt, snap je? Dan, dan, dan kan, kan ik in ieder geval qua voedsel kan ik een paar, uh, paar maanden voort. Ik het uh, zo maar zeggen. Ja. Ja, wie, wie zou dat zijn? Nou ja... Ik, ik, ik ben helemaal van mijn apropos. Ik weet het niet meer hoor. <laughs> Silver in my tambourine Help a form and build a pretty dream Give me pennies, I'll take anything Now listen while I play, play, play, play, play, play, play, play. My green tambourine Watch the jingle jangle start to shine Recollections of the music that is mine a green tambourine. <laughs> Drop a dime before Song you want, I'll gladly play Money feeds my music machine Now listen while I play My green tambourine Heerlijke muziek uit de jaren 60, Green Tambourine. Goedemorgen. Hé, hey, daar is hij hoor, daar is hij hoor. Ik gezellig. Ik heb mijn moeder meegenomen. Mama, ga daar naar me zitten. Ga naar me zitten. Mo Moest een kop... Goh. Mama, verdor. Ga nou Dat mens kan nooit eens rustig. Ik, ik wou net zeggen, zal ik haar een koptelefoon geven, maar ik heb nu een koptelefoon. Met in mijn linkerhand een oor en in mijn zeg, rechterhand Willem, Ik pak even een nieuwe. Wij, ja. waren, wij waren net onderweg hier naar het studiootje. Ja. En mijn moeder ook. Samen, we samen, want zij dat, de, de, de scootmobiel hebben ze mee. Dat was ze ding maar buiten. Ja, in, in, in, okay. ja, in, in de, de, ja. de kerkstraat werkte dat niet. Want die scootmobiel of die gaat met de rotgang naar beneden. Ja. En omhoog trekt hij het niet. Dus we moesten, ik moest een beetje improviseren. Ja. Ik heb die scootmobiel heb ik gewoon uh, in de vrijstand gezet. En met mijn, moeder, met mijn moeder ben ik zo naar beneden gelopen. En toen oh, die, oh, man. Ik lach je niet uit, he, voor maar, wat, Ik niet uit, maar ik zie een beeld voor me dat ik denk van, nou, dit zie je dit zie alleen maar. Dus ja, mama rustig, in... mama ja. rustig, even. Ik zal even een kopje water voor de pakken. Ja. Uh... Hallo, hallo allemaal. Ja, mijn naam, mijn naam is Greet. Wat zeg je? Ik ben Greet. Ben je gret? Gret. Gret. Ja, gret. Ja, het is je. Ik actie... ben gret. Ik ben ook gret. Ja, ja. Ik zet ja. even een kopje water voor je, meneer. Want je ziet er geschokt uit. Ja. Ik ben uh, met mijn zoon meegekomen. Ja. Want ik vind het zo gezellig, jullie uitzenden. Ik heb het al een paar keer gehoord ook. Ja. En uh, ik ben er heel veel bewondering. Waarvoor? Ik ben, nou, voor je uitzending. Ik vind het zo mooi. Ja, ja. Die muziek die opdraait, dat, dat raakt me van binnen. Ja, ja, maar luister je dan uh, op deze dag of meer op woensdag of zo? Nee, maar, nee, nee. Luister, maar ik, ik heb net onderweg, dat ik met, met Harm hier naartoe liep. Ja. Toen heb ik weggeluisterd, dan heb ik iets van de flauwe potman. Van uh, wie? De, ja, de, nee, de dat klopt pot. Ja. En maar je had ook, vroeger had je zo'n groep. Ja. In Nederland. Ja. En als wij dan tegen hadden. Wie? Als wij, na, als wij thee gedronken ja, hadden, thee. Dan, na de thee, ja, mensen, dus achter de kinder. thee, dan werd er ook zo'n zo plaatje gedraaid, ook met flauwers in, in je haar en zo. En dan uh, nou, en en, nou is het natuurlijk de, het verzoek om de plaatje te gedraaiden. Ja. Mannen, je weet toch wel, dat, dat Wim moet nou eerst even zijn eigen muziek op een rijtje zetten, Wim toch? Hè? Ik heb ze niet allemaal op een rijtje gedraaid. Um, um, maar uh, hey Charles, heb, heb jij niks? niks. Oh. Hey. oh ja, mijn scherm valt weer uit, verdorie. Ik, ik, ik, daar word ik toch altijd wel moe van, hoor. Die time-out van dat scherm elke keer, hè? Ja, zal ik, zal ik, uh, zal ik uh, even kijken, hoor. Wat? Als jij nou even de, de after-tea opzoekt voor, uh, voor uh, de moeder van Harm. Oh, Wat vriendelijk van je, Charles. Ik vind het leuk dat je dat nou allemaal voor me wil doen. Ja, mama, we moeten je nou niet met de uitzending. Laat die jongens nou gewoon eventjes gaan. Nou, ik, ik, ik hou me in. Ik heb een, inmiddels ook een heerlijk kopje koffie gehad van Wim. Oh, wat is dat, lieve jongens, hè? Um, koffie? Het, het is water, hoor. Het is... Oh, het is water? Ja. Nou ja, als ik maar wat vocht binnenkrijg. Nou, weet je, ik ga je plezier doen, denk ik. Mm, heerlijk. Eh.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 The steps that you take may be big mistakes But a painting on your scale tells you far from your friends You feel better with your marks As pain that your hearts You must be right inside, you just decide Het is zo een enorm vrolijk van dit nummer. Sorry, iemand van ABBA dit? Dit is de zangeres, de blonde zangeres. Agneta Veldskar. Jij valt wel blond, hè? Nee, maar Maar dat ging, dat ging eigenlijk per ongeluk. Want ik struikelde over die kabel en ik ja. maak me daar een klap, jongen. Hé, hey, zij nou. heeft het over de heatzone uh, of zo, hè? Ja, ja de heat is uh, ook. Heeft zij ooit bij het KLM gewerkt? Want dat is een voorspellende blik, want het wordt warm in die weekend, oh, oh, ik, oh, ik heb oh, het... Het, uh, wordt, oh, het wordt zo warm, jongen. Ja, dit, is, is, dit, echt... is, dit, is, uh, dit is niet normaal eigenlijk. Ja, het gaat heel warm uh. te worden, heren. Heeren, ja, heeren. Ja, ja, Het schijnt oh, sorry. zo warm te worden. Ja. Ik, ik, heb, ik heb mijn, mijn, mijn grootste zomercollectie heb ik al uit de kast getrokken. Nou, ik zou dat zeggen, is, vertel eens meer hoor. Harm, Harm heeft dat voor mij uitgezocht, want die heeft smaak voor kleding. Ja, ja. Dankjewel mama. Nou, ik luister weer. Ja. Of oh, wat hoor ik nou? Ik, oh, wat uh, oh, leuk, want ik was vorige week op de Efteling, daar heb ik dat ook gehoord. Echt waar? Bij de Elfjes. Oh, je hebt ook zo'n dansje Ja, je maken? kent de Efteling toch wel. wat doet je moeder nou? Dan je een Wat doet je moeder nou dan? Hallo nee, mevrouw. Nee. Wil je niet op die tafel gaan staan, alsjeblieft? <lacht> ja. O, kijk, dat komt ervan. Nou, nou, nou. Doe dat nou niet. Nee, nee. Ik kom er nee. al vanaf. Ja. Af. Maar ik was zo enthousiast. Dankjewel. Ja, maar ik was dus vorige week de Efteling. Want weet je wel, dan betaal je een paar tientjes en dan krijg je een paar elfjes. Ja. Zo, zo ja. Gaat, ja, gaat het, hè? Zo ja. gaat dat. Ja. Maar het is, kijk, je betaalt ongeveer uh, 35 euro intree. Ja, maar, maar als je in Amerika... Dat is serieus, Wim, want daar ben ik ook geweest. Waar ben je geweest? In Amerika. In Amerika. Florida. In Florida. Heb je al die Disneyparken? Ja, ja. Weet je wat je daar betaalt om binnen te komen? Ik Mag je heb... ook maar één dagje rondlopen, hè? Geen idee. Mega's, 80 dollar. Echt waar? Ja, nou, dat, dan is de Efteling goedkoop, toch? Ja, maar, ja... Oh, dat, ze, ze dat... leuk? Ik vind ze leuk, die Pieter, vind ik zo leuk... De die piton. maakt van die leuke loepjes. Nou, ik weet, waar, ik weet niet wat voor Python en jij hebt gezeten, maar ik ben er door gebeten. Oké, okay. mijn, ja. mijn moeder, dat zou ja. ik niet zeggen. Ja. Wat is er nou weer met mij? Nou, mama, jij wou graag in de baron, toch? De wat? Ja, mijn moeder is heel... Jouw moeder is helemaal gek op de baron. Wat is de baron? Ze, dat baron is dan? ook een achtbaan. Dat is nachtbaan. Dat is nachtbaan. En dan, dan sta je bovenaan. Dan kijk je zo naar beneden. Ja. En dan laten ze ze zo laten ze vallen. Dan ben ik wel gewend. hebben mijn hele leven hebben ze hem al laten vallen. Ach jongen. Dus, maar in die bron, in die bron dan voel ik me zo vrij en zo fruitig. En dan, dan vind ik het zo leuk om het te doen. En dan ja. en, staat een tijd in de rij. Want het is heel erg druk bij de bron. Ook oh, nog erbij. Je staat heel lang in de rij. En maar, dat maakt niet uit. We staan met Harm. We hebben gezellig... Praat je over met de mensen die er ook in de rij staan. Dus we hebben gewoon gezelligheid. Ja, ja, ja. Ik, weet je, ik heb niet zoveel. Ja, mama, mama, met, met mama, uh... mama, jij praat af en toe veel te veel. Ja. Wim ze praat af en toe veel te beetje, veel. Weet je, beetje wel. Het alsof je, is alsof je een, een oezje leeg schiet. Ja. Zeg maar. ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik, wat ik eigenlijk wilde zeggen, ik heb niet zoveel met acht banen. Dus ik heb toen dus een alternatief gezocht. Ik ben in een uh, andere attractie gegaan, in een zevenbaan. Zeg, maar, Willem, dat doe Willem, ik ook mag, niet. Mag meer. ik even. even oh, ja. Maar even rustig. Moeder ja, van ja. Harm ook Greet. Okay, ja, door, want eventjes... ik wil even Willem tot de orde roepen. Want hij zegt dat hij geen acht banen heeft gehad. Maar hij heeft volgens mij wel een meer dan acht banen gehad, toch? Uh, nee, ja, ja inderdaad. Hij ja, ver... heeft acht banen gehad. Dan had je weer uh, ontslag hier en dan nam je weer ontslag daar. Hou op, ga je uit. De mensen hebben me dus, ik, uh, het er nog over. Er wordt nog ja. over gepraat. Er wordt nog over gepraat, ja, ja, ja, ja. Maar dan heb je ook. Pensioenopbouw is dan ook lastig. Hè? Want als je al zoveel banen hebt. dan moeten ze al dat pensioen moeten ze overhevelen. Ja. En dan, dat is gewoon, je ziet dat de bomen het bos niet meer roken. Het gaat weer helemaal hey, naar ik heb, zo. Ik, heb, ik, heb, ik zie jou zo zo, tuur naar het scherm. Heb je een plaatje uitgezet? Nou, nee, ik neem, maar, uh, de, de moeder van Harm schuift me een briefje. Ja. Wat, wat staat er nou op? Van, omdat mijn zoon smaak heeft. Uh, ze hebben een nummer opgeschreven. Ja. En die wil ze graag draaien van Harm. Nou ja, goed, ik, ik ga dat gewoon doen. Wat maakt het Duitsers gezellig vandaag. Heel gezellig. Oh, ze gaat weer een dansje doen. Kijk, kijk dan. Oh, ho, ho. Maar goed dat de camera's uitstaan hier. Druk. Ziepero, je vira me, die meeste bechira. Al, al. Zul je die so, dat ik ben vloeiend, maar ze zitten niet meer. Ik wil Van het, uh, van het Songfestival, hè? een paar jaar geleden. Uh... Ja, en met welk land was dat ook weer? Uh, Ozon, was dat geen Kroatië? We maken er weer een prijsvraag van. Dat gaan we doen. Hoe heet het nummer ook? Waar je maar hoog Volgens mij heet het Drakostie Oh, Oké, oké, oké. Dat is een beetje, een beetje het accent wat ik. Uh, ja. Willem, ik wou nou even het weer gaan doen. Ho, ho, ho. ho wacht eventjes, Sarah, Want uh, jij ja, had mijn moeder beloofd dat zij het weer mocht doen. Echt nou ja, ik, ik wil zo van, op deze manier dat ik van mijn depressie afkomen. Ik heb last van een depressie. Wat? En dan moet ik gewoon af en toe dat ik depressief ben... Ja. dan heb ik last van een depressie. Maar ja. met het mooie weer wat er nou aankomt... gaan die depressies weg. Dus dan, mijn depressie ook weg. Ja, ja. En dan wil ik gewoon proberen... voor de luisteraars om het weer voor te lezen. Nou, ja, kom ja maar, dan. Maar, maar doe dat nou dan maar. Wees maar rustig. Je moet er wel rustig voor lezen. Zet Willem er een muziekje achter. Daar komt hij al. Wie is dit ook weer, Willem? Je hebt last in Biscaya. Nou, luisteraars... In het zuidwesten van Zeeland, dat kent u wel, dat het is licht in het zuiden van Nederland, is het heel rustig. Maar in het noorden, daar trekken nog wat lichte buien over hoor. Elders is het heel zonnig. Het wordt 23 tot 26 graden. Vanmiddag steekt er aan de kust een wind van zee op. Gelukkig niet de wind van haar, want dat is nog wel naar buiten. Kan ik je verzekeren? Even verder lezen. dat steekt een wind van zee op. Waardoor het daar een paar graden frisser wordt. Nou, het is wel lekker, als je aan het strand legt, toch? Dat het wat frisser is. Niet zo fris in het weekend, want toen was ik ook even bij Max stappen. En toen kwam nog eens van die zeevlammen van er binnen. En dat heb ik met vlammen te maken. Het is gewoon mist. En het is koud. Oh, is zo koud. Oh. In de loop van de middag, luisteraars, ontstaan er enkele onweersbuien, Lokaal ook met hagel. Ja. Vannacht wordt het overal droog. Bij minimaal zo rond de 15 graden. In het weekend is het droog en zonnig. Nou, dat is mooi meegenomen. Het wordt erg warm, dus dat vind ik heel lekker. Met maximaal van ongeveer 26 tot 30 graden. Dan is dat volgens mij een hittegolf, Willem. Nee, dat is... Uh, een hittegolf, daar praat je over als je... Als je... Uh, drie jaar lang achter elkaar 30 graden op een dag hebt. Maar je hebt nooit drie jaar tegelijk op één dag 30 oh. graden. Dus dat kan niet. Oké, okay, nee. een hittegolf. Ja, mijn, mijn buurman die had ook last van een hittegolf. Oh, vertel. Ja, de, die, zijn watervoorziening in zijn volkswagengolf. Die was kapot. Nu had hij een hittegolf? Oh mijn ja. god, Ze ja. laat ook iedereen binnen je. Ja. ja, maar ga nu verder. Nou, vanaf. mama, ga nou door. Want de, de luisteraars willen weten hoe het afloopt. Nou, oké. Okay. Het, het wordt erg warm dus. Met uh, maximaal 16 tot 30 graden. Uh, in het diepe binnenlands. Ook in het hoge binnenland. Niet alleen maar in het diep hoor. Want dat klopt niet wat ze opgeschreven hebben. Zondagmiddag kunnen er in het zuiden weer enkele onweersbuien ontstaan. Nou, dat was het dus zo'n beetje. Wordt heel leuk Willem, het weekend. We kunnen er echt van genieten. Ja, ga je leuk doen. We gaan met mama naar het strand. Je gaat naar het strand. Ja, heerlijk hoor. Ja. Ik heb mijn string alweer uit de kast. Wat heb je? Mijn string. Wat doe je dan wel, uh, pop het dan wel anders dan... Anders dan een string? Ja, dat bedoel ik. Dan doe je het dan wel <laughs> anders dan vorig jaar, uh... Ja, ja, ja. Ja, je hebt er wel plezier in, hè? MUZIEK Salvador En als uh, dank nog een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik uh, ooit gemaakt heb, nog eens een keer een oude van Stal halen.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 Op avond fikkie stoken, vooral die autobanden ook te fijn. Ik zou best nog wel een keertje met die armen naar ADO willen kijken. Het Zuiderpark, de lange zee, een warme worst, supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van de Bullen en die lange van Vianen. Want bij elke lage bol, dan dook die erkel door te overheen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De schilderswerk, de lange boten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zag met niemand. Ik gaan huilen als ik geen hagen, nee, zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een wijfje halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het rijstwerk zijn plein een harenkie gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen, lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De Schilderswijk, de lange boten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik me met niemand. Meteen gaan uit, als ik geen Hagen meer zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als mogen. Ach, wat leg ik toch de herkelen. Want de Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat nieuwe eiland voor de kust moet dat dan trouwens nou wel zo nodig komen. Zo komt die waar op de berg. dus never nooit meer terug. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De Schildersweg, de lange poten. Meteen gaan huilen, als ik geen haagendeel zal zijn. Meteen gaan huilen, als ik geen haagendeel zou zijn. Meteen gaan huilen. Ja, daar komt je daar komt je, Als ik geen haagendeel zou zijn. Ja. Misken, talent, misken ja. talent, Ja, dat is geweldig. Ja, maar ik, zie, ik heb toch wel mijn bedenkingen. Vertel, vertel, daar ja, komt, komt hij, eh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. Ja, het en Dan het zeg ik, niet. Zandvoort, prachtig dorp achter de duinen. Ja, dat kan ook, maar dat is een ander nummer is dat. Is dat een ander ja. nummer? Ja. Want ja. dit was Harry Jekkers, luisteraar. Oftewel Harry Kloorkenstein. Ongeplucht? Ongeplucht. ongeplucht dus ja. dat betekent niet, niet al te veel elektronica en uh, instrumenten enzovoort erachter. Het was, dat was heel, hele, uh, hoe zeg je dat? Subtiel gebracht. Heel subtiel gebruikt. En hij kreeg de zaal ook weer mee natuurlijk. Hè? Met, met, met klappen en zingen. Ja, klap, wat kostte een paar cent. Wat consumptiebonnen en zo. Nou, we hadden ze wel klapstoelen. Hè? Dus, de, de, de ja, klap, dus, ja, dus eigenlijk is het zo heel gemakkelijk gemaakt. Dus het is en, heel gemakkelijk ja. gemaakt. En, en, maar ik ben wel fan van Harry Jekkers. Ja, dat, ik dat, ook dat, dat het verhaal he? van die aap op de Gibraltar. Ja, zo. ja, ja. Ja, en wat mij ook nog bijblijft van die, die Harry Jekkers. Die lachende piekelo, hè. Ik heb, ik, heb, ik, ja. heb, ik heb ook wel iets met Harry. Wat heb jij met Harry gehad? Nou, ik heb een keer met hem gedate. Gewat? Dat mag ik echt niet vertellen. Want nee, dat uh, laat to, to dat niet Harry liefde. Harry was nog niet overtuigd van wat hij nou was: of hij nou hetero was. Ja, hetero. Hij ja. Hetero was. Of, of, of dat hij nou andersdenkend was. Ja. En toen ben ik met hem uit geweest. Leuk hoor, in Den Haag ook, bij die licentie, ja, kijk je ja, maar Theater heeft hij, later heeft hij ja. ook heel veel optredens verzorgd. Maar Harm, eventjes zomaar even een vraag die ik zomaar even op je afvuur. Die ja. Harry Jekkers is toch niet van de Griekse beginselen? Nee. Nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het was voor mij ook een grote teleurstelling. Want de man was natuurlijk best wel beroemd. Ja. En ik vond het heel leuk om in het zonnetje te staan, om aandacht te krijgen. Ja. Oh, dat heeft mijn zoon ook altijd gehad. Van, van jongs af aan had hij al aandacht. Ja, ja, maar... Ja, maar uh, maar Greet, hoe, ja. hoe ben jij omgegaan met het feit dat jouw zoon... Uh, Anders denken is. Zeg maar. Ja, ik denk dat ik uh, ja. vroeger... Ah, wij aten altijd Hollandse pot. Wat had hij? Wij aten altijd Hollandse pot. Dus <laughs> we, we hadden gewoon... Ik poten maar en pootharenpolles. Sorry en, dat, en, je, sorry dat die ik die je in de reden val, maar Hollandse pot... Is dat een lesbische maaltijd? Nou, dat... De, de, ja, ja. Dat wil wat, wat ik eerst aan jullie uitleggen, oh, man, Ja, natuurlijk. He? Want ik, ik, ik, ik, ik, ik schilderde veel pot. Boot ja. en die teelde ik dan in pad potgrond. Ja. Want Harim heeft ook een zusje. Ja, ook nog. En jij heeft ook oh nog een zusje. Oh god, Nou, je voelt de buien. al. Ja, dat ik voel het. Ik heb als moeder heb ik heel wat... Uh, <coughs> te, want zij heeft ook weer een, een relatie met een andere vrouw natuurlijk. En uh, ze is ook getrouwd geweest. Oh. Ze heeft een paar kinderen. Maar op een gegeven moment kwam ze erachter. <coughs> het is toch niet helemaal wat ik zoek. Ja. Dus ze verder gaan, gaan zoeken. Ja. Nou dan vond ze een dame. Nou, woont ze met een dame. Ja, ja. Harm, Harm is helemaal supporting, hoor, die houdt. Op. Ja, maar het is logisch, mijn zus. Als ik mijn zus niet eens zou steunen, ja wie moet dan nog steunen? Ik zou als ik jou was bij steunkous te kopen, denk ik. Nou, die gebruik ik weer, Willem. Dat heb ik gewoon voor mijn. Want ik was vocht achter mijn longen, vocht in mijn benen. Ja. En dan moet ik van die ze van van aantrekken. Ja. Dan heb ik wel de, de gezin zorgen. En dan komen ze ochtends, komen ze mij, Komen ze die strijdskousen. Want ik krijgt ze zo moeilijk aan. Ik krijg ah. moeilijk. Het is echt moeilijk om ze aan te krijgen. Ja, mama, houdt er nou maar over. Ik wou met je Dit door wordt een uit, verhaal gaat een en, en, dat gaat helemaal naar jou. uitzending. Het moet ja. toch ja. om muziek gaan, Willem? Ja. Draai alsjeblieft een plaatje. Ik word ziek wat dat mensen. Oh, wacht maar eventjes. Nou, hem toch.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 Ja, Wouter Hamel. Don't wanna be your everything. Ja. Van, ja. Uh, van Hoe is mijn Engels eigenlijk? Hoe komt het over, Willem? Yo, mijn Engels? Jouw Engels? Nou ja, ik zou zeggen... Ik zou you bijna... don't wanna be my everything. Yes, ja. het, of, Nee, helemaal... er zit een beetje een Grieks accent in. Een Grieks accent in. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Gaat, toch, gaat, toch echt, gaat toch echt niet gebukt onder het Grieks? Sorry. Nee, dat is ook wel weer zo. Ik krijg weer... Ik, uh, ik, ik weet in ieder, geval, in ieder geval één ding zeker... is dat de moeder van Harm die kan schrijven. Want we krijgen weer een briefje in mijn handen gedrukt. Ja. En... Uh, ja, geet, nou, geet, wat heb jij, met, wat nou, heb jij ik, met... Ik keek vroeger heel vaak naar Adele Bloemendaal. Ken je die? wel. van... Bloem, van ja, uh, ja. Bloemendaal ligt hier ook in de buurt van Stantwoord. Ja, bijna Maar Het heeft niks met Adele te maken. Nee. Uh, Adele Bloemendaal was natuurlijk ook altijd in de, in de poot met de vijf schapen. Uh, nee, Andersom. De, de, de schaap met de vijf poten. Ja. En dan keek hem ook altijd graag. Ja, mama, hou nou op. Vertoor, zet me nou niet elke keer te kakken. Zo is het niet bedoeld, Harm. Maar ik vind het zo'n leuk programma. Ik vond dat zo'n leuk programma. Want dan was je op de wereld om elkaar te helpen. En dus er gebeurt veel te weinig dat je op de oh, wereld elkaar helpt. Dat nummer bedoel je? Je. Moet, je, moet, je, moet, je moet elkaar veel meer helpen op de wereld. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, ja maar is daar, daar heb je nou weer gelijk in. Ja. Ik zet me ook altijd in voor de gemeenschap. Voor de wat? Voor de gemeenschap. Nee, nee je haalt nee. nu echt twee dingen om elkaar in. Nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee. Hij meent nee, nee. het goed, Willem. Hij meent het goed, Hij meet natuurlijk, het go ja. Maar dan, heb jij iets van de poot met de verschapen? Ik, uh, ik ga eens eventjes kijken. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad.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 Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, elkaar te helpen, waar. Ja! We binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, waar. Mensen de samen het brood, helpt elkander in de nood.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 Ziet reeds gloer de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstond, ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want yeah! we zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Helpen niet waar. Ja, yeah! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar. Ja, nou dan gaan we weer in de oh, klok van oh, 11 gaat, uur hè, Gaat het er snel om, zo'n uurtje, dus uh, een uurtje is eigenlijk helemaal niks Uurtjes helemaal niks. Valt jou dat, nee, ik weet niet of jij dat ook hebt, normaal dat je ouder wordt, de tijd gaat vreselijk snel om hè. Ik, ik stond de kerstboom in te pakken Willem, op een gegeven moment, Wat zou je te doen? de kerstboom in te pakken, nou dat ja. is niet pas hoor, maar in december, nee, dus ja. en, en uh, toen, toen dacht ik van ja, voor je het weet moet ik hem eruit pakken, ik kan hem net zo laten staan eigenlijk. Zo hard gaat de tijd eigenlijk. Ja. En je hebt ook mensen bijvoorbeeld die een heel groot huis hebben met de grote garages ernaast. Ja. Die, die, die, die, die, die pakken de kerstboom helemaal niet in. Die rijden hem gewoon naar de garage. Nee, Bij je weet je. Weet je waar dat is, kleine vriend? We hebben het er zo nog wel even over. We gaan even naar de klok van 11 uur. Oh, is het alweer zo laat? Ja, ja. Oké. Okay. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.